4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Nigeria zijn 19 doden gevallen bij een terreuraanslag. De aanslag is waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram. Slachtoffers reden op een weg... toen zij door mannen op motoren tot stoppen werden gedwongen. Ze moesten uitstappen en daarna begonnen de terroristen met moorden... en gebruikten daarbij vuur, slag en steekwapens. Toen er 19 mensen waren gedood... werden de terroristen gewaarschuwd dat er militairen hun kant op kwamen. Daarna gingen ze er op hun motoren vandoor. Boko Haram wil van het noorden van Nigeria een islamitische staat maken...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 Een Gay Pride-manifestatie in Montenegro is uitgelopen op rellen tussen anti-homo-demonstranten en de politie. Daarbij zijn twintig agenten en veertig railschoppers gewond geraakt. In de hoofdstad Podgorica braken rellen uit toen zo'n 1500 tegenstanders van de Gay Pride het politiegordon probeerden te doorbreken dat de 150 deelnemers aan de mars moest beschermen. De railschoppers gooiden met stenen en benzinebommen. De homo-activisten werden door de Montenegrijnse politie naar een veilige plek gebracht. Het weer, enkele buien, overdag soms zon, maar ook veel wolkenvelden. Vooral in de middag en avond enige tijd regen bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de, dit is de nacht van het goede leven. Adelie. Oh, die heb ik. Oeh, ja, die heb ik al een tijd niet gehoord. Dat was Janis. Goed, hoorspel op herhaling nu. Fama Combinatoria uit 1974 van de Caro. Een tekst van de Amerikaan John Wellman in de regie van Annemarie Prins. Nou, volgens mij behoeft het wat toelichting. Weet je wat? Ik lees gewoon voor wat ik gevonden heb hierover. De hele dag ro door rollen er woorden uit de radio. Bijna al die woorden zijn antwoorden. Of ze nu komen van de nieuwslezer, de pastoor, de omroeper... of de middenstandsdeskundige. Het zijn bevestigende woorden. Zo hoog zijn de waterhoogten. Zo ziet de top 10 eruit. En ook de meeste hoorspelen vallen onder de categorie bevestigende woorden. De radiotext Fama Combinatoria van de Amerikaanse dichter John Wellman... bestaat daarentegen uit vragen, uit raadsels. En als bij alle... En als bij alle goede literatuur is de lezer zo geboeid door de vraag... dat hij niet eens meer de behoefte heeft te zoeken naar een antwoord. Gelukkig maar, want die is er vermoedelijk niet. Dat is het verschil met de raadsels van de hersengymnastiek die geen echte raadsels zijn, maar vervormde antwoorden. De acteurs die deze tekst uitvoeren zoeken het geheim van het raadsel... dat wil zeggen de essentie, de kern niet de oplossing. Niet alleen in de betekenis van de woorden, in de grammatica van de zinnen... maar ook in de klanken van de muziek, van de woorden, en in de magie. En niet alleen in de betekenis. Ze werken naar een vorm die je de poëzie van het radiospel zou kunnen noemen. Maar die niets te maken heeft met het voorlezen van een gedicht. Het citeren van een gedicht maakt een radiostuk nog niet tot poëzie. En omgekeerd kan een tekst best als basis dienen voor radiopoëzie... Nou, tot zover de bijgeleverde toelichting. Ik zou zeggen, geef u er maar gewoon aan over. Het is vreselijk jaren zeventig, dus u mag er ook bij indutten. Fama Combinatoria. Door Jong. ...voor Bokkoes en Jetske. Dit is het standbeeld van de gewonde metagorgon... Het werd 4000 jaar geleden uit één enkel stuk Zwitserse kaas gesneden. Door de befaamde beeldhouwer Stenenbikker. Het beeld weegt 22 ton. Het is 83 meter hoog en het geeft licht in het donker. Zoals u zich zult herinneren, werd Metagorgon door Stenenbikker en zijn tijdgenoten als de aartsvijand van alle profane beeldenissen beschouwd. Stenenbikker en zijn 42 assistenten werkten 32 jaar lang aan dit stuk Het werd verkocht aan het huis der ongeneeslijke Voor de ongeëvenaarde prijs van 83.000 varkenschenkels Dit is het meest befaamde beeld ter wereld En wat gebeurde er toen? Nou, toen vond hij zijn vader en moeder uit en vermoorde de klok. Vermoorde de klok? Precies. Hoe ging dat dan? Tja, dat is een ander verhaal. Weet je? In die dagen, voor de uitvinding van de kruiwagen... Groeide voor de uitvinding dus van, van de, de kruiwagen en... groeiden de mensen ondersteboven. Iedereen was beroemd, behalve natuurlijk Sint Anonimo, die... Maar omdat hij de enige heilige was in het land, kon niemand het iets schelen. Iedereen was beroemd, behalve natuurlijk Sint-Anonimo. En... Die was ook lelijk en hij had, hij had platvoeten, maar omdat hij... Maar omdat hij, de... maar omdat hij de enige heilige was in het hele land, kon niemand dat... U zat Sint-Anonimo in de modder uien te eten. In die dagen dachten de mensen dat uien giftig waren en daarom... legde men ze in het struikgewas om de honden weg te houden. Nou... En Sint Anonimo had zoveel uien dat hij buiten keerde... en tegelijk rechterkant... boven... Maar omdat hij de enige heilige was in het hele land... kon niemand het iets schelen. En toen hij, en toen hij buiten keerde... was hij pas, pas, pers, plotseling, plotseling knap, en, knap rijk en rijk en beroemd net als, als ieder ander. Nou, dat ander was maar wat. Hoe kon een heilige nou met enig zelfrespect knap en rijk en beroemd zijn... net als ieder ander? Dat, dat weten we niet. Weten we Vertel, niet. Het Vertel het alsjeblieft. Ja, dat, dat is, een is een heel, heel ander verhaal. verhaal. Weet je, in die dagen, je, in voor, de uitvinding die de dagen voor de uitvinding van de biermachine... Dat kwam omdat ze allemaal beroemd waren. De mensen zaten de hele dag maar wat over filosofie te praten... over de definitieve verdeling van meubilair, schoenen en wanten... deden al het werk. De heilige nu zonk in gedachten en zei... En verzonken in gedachten. Ik kots al die heiligheid. Ik, ik, ik ga aan het werk. En kots zo doen Ging hij met alle schoenen en banden mee naar de munggroeven. Om munk te scheppen. De mensen waren met afschuw vervuld. Ze waren niet met. Om mung te scheppen. De mensen waren met schuw vervuld. Ze waren niet met afschuw Konden zij verder beroemd zijn als er geen heilige was? Wat weten we niet? Vertel alsjeblieft. Ver is van van vermaard, het is een is een een aardbeeld. is een Het is een aardbeeld. Het is een aardbeeld. Ja, dat vergt wel enige uitleg. Zie je, in die dagen voor de uitvinding van de schroevendraaier kon koning Not niet in slaap. Vandaar dat de koning zijn clown ontpoodt en. Nee. De clown, vertel me het verhaaltje, zodat ik in slaap val. Maar de clown kende geen verhaaltjes. Toen zei de koning clown, vertel me een paar grappen, zodat ik in slaap val. Maar de clown kende ook geen grappen, want zie je in die tijd voor de... Hun verhaaltjes en grappen waren de clowns niet zo slim. Toen gaf de clown de koning een slaappil en de koning de de slaapt slaap slaap nog, steeds. En de koning slaap nog steeds. later werd de clown een rijke psychiater en was niet de langer de Op, Op die, die manier, manier leerde manier. Hij, anonimo hij anonimo kennen. kennen. En hoe ver ging het lijkwaar? Tja, dat vergt wel enige uitleg. Tja, dat vergt wel enige uitleg. Tja, dat vergt wel enige uitleg. En de prinses Lijkt waar was zoals gewoonlijk dood en mannelijk man. Hij hief het beleg van de koopmansbank op. En de prinses. De prinses wie is de prinses in Christus? Wat nou? ben ik Dat ik dromen zou. Als een kind droomde ik mezelf dromend van Rosina haar droom. Het, het kind, kind dat licht in het donker. donker. Ik, ik weet nog dat ik me verwonderd afvroeg waarom het kind in het donker licht. Gaf. Het kind dat droomde. En toen werd ik wakker op het moment dat een krachtige wind met de zee opjoeg. Ik kwam terecht bij de gouden eilanden, de Hebriden. De Gouden eilanden Als een speelbal Werd ik op het strand geworpen De koets verscheen Ik stapte in De koets vertrok Ik herinner me dat ik me verwonderd afroeg Waarom ik nog steeds op het strand stond Weer verscheen de koets Weer stapte ik in Weer vertrok de koets Maar iedere keer bleef ik Hopeloos achter Op de windige kust. Mijn vriend de clown Troostte me hij vertelde me dat de goed aan de prinses de behoorde. En dat ik niet hangen. We zijn Wanneer ik met haar mee naar het kasteel was gegaan. We vrijden. En toen ik wakker werd, was het weer als een kind dat ik wakker werd. Een kind dat droomde. Het kind gaf licht in het donker. Ik herinner me dat ik me verwonderd afvroeg. ...ben ik dat, dat ik dromen zou. Want ik heb nog, nog nooit van mezelf, van mezelf gehoord. Nou. Eens op een dag... ...vond... ...anonimo... ...de windmolen uit. Het was nadat hij de clown had uitgevonden... ...hoe dan een hoop van kilometers omtrek kwamen de mensen om de windmolen te zien. Trek kwamen mensen om de windmolen te zien, helaas. Toen echter nog niet uitgevonden. Natuurlijk dachten de mensen dat Anonimo gek was geworden. Wat heb aan een windmolen? Natuurlijk dachten de mensen dat Anonimo gek geworden was. Wat heb jij de windmolen, zeiden dus ze? Als er niet zoiets als wind is, wat heb jij de windmolen? Wat heb jij de windmolen? Voor een ogenblik twijfelde Anonimo aan zijn proeping. Toen, Toen ging je naar het woud overleggen, overleggen met de schone tovenares. De schone tovenares een v. Ze had geen idee wat ze konden doen. Pas ze dus. Daar kon niemand iets Behalve de prinses. Behalve de, prinses. de prinses. Niemand. Behalve, prinses. Behalve. Behalve. dat ze achteruit ging kruipen. Zat er systeem in? Ze was zo razend. Dat ze achteruit ging kruipen. Zat er systeem in? Nee. Dat zat er zeker maar systemen waren in die dagen. Niet op... Dat zat er zeker maar systemen waren in die dagen. Niet al te systematisch. En zo vond ze het schrikdraad uit. Mannelijk man. Zijn visioen. Het was een visioen van halfters. Ik werd aangeklampt door de helden van de sport. Er waren circussen, demonstraties en wetkampen. We hie, -hie hieven olifanten. We hie, hie hieven steden. Onze spieren blonken als marmer. De stralende he-he-hemel weerspiegelde onze ongelooflijke zegepralen. Het was een visioen van halters. Toen er niets over was om te he he heffen hieven he we onszelf. O ho-ho-hoogste -ho, manifestatie van ons sterfelijk vlees. We hieven he de wereld van haar slagpennen. We schaften de gewichten af. Het was een visioen van haal. En zo vond ze het schriktraad uit. Was dat een symbool? Ja, ja, ja, ja. Het was een symbool voor je Wim. En ze beklom de, de top van de hoogste, de hoogste berg en ze kneep en ze driemaal maal in, in haar linkeroorlel. En de grootste had vergeten die je ooit gezien hebt. En had de grootste had. had vergeten die je ooit gezien hebt. ...kwam als natse uit de hemel neergestart. en neergestart. Voor de prinses liggen en zij... ...liggen en zij... willen is waarlijk, ik zal het vol... ...zal het vol brengen, maar de prinses wist niet zo... De prinses niet ...een, zo een drie, drie, twee, drie, wat haren willen was. Maar razend oh, dat ze was, ze was zo razend... ...dat ze niet tegen mij omdenken. Zij en zo kreeg Anonymo de wind voor zijn mooi Clown. Syndroom. Het was zeer vreemd. Als ik recht voor me uitkeek, zag ik niets. Maar vanuit mijn ooghoeken kon ik net iets van beweging onderscheiden. Iets van vreemd verlichte toedrachten waarvan de precieze aard me ontging. Ik dacht dat ik een stem hoorde die zei... Het is de dans van knopen en doornen. Ik heb geen idee waar dat op sloeg. Maar plotseling verandert dat alles. Ik ben bezig een zeer lang uitschuifladder op te klimmen... die tegen de toren van een grote kerk staat. Ik draag vier remmers verf. één in elke hand en, vreemd genoeg, één in elke voet. Terwijl ik klim, bedenk ik me hoe moeilijk het is om te klimmen met vier remmers verf. Ik ben halverwege de top wanneer ik plotseling voel hoe mijn gezicht zich van mijn lichaam losmaakt en weg begint te drijven. Daar ik geen handen of voeten vrij heb... kan ik alleen maar proberen om mijn gezicht weer terug op mijn hoofd te drukken... door het tussen mijn hoofd en de ladder klem te zetten. Eerst gaat het uitstekend maar hoe hoger ik klim... hoe glibberiger en ongrijpbaarder die operatie wordt. Ik vond merkwaardig genoeg troost in het feit... dat in iedere emmer ver van een verschillende kleur zat. Rood, heel blauw en groen. Ik zag af van mijn pogingen om mijn gezicht te pakken te krijgen. En meteen fluisterde het een klein eentje weg. En daar bleef het hangen als een vlinder. Ik was verbaasd. Ik had verwacht dat het ver weg zou vliegen. Het leek of het mij miste. Maar ik had geen tijd voor sentimentaliteiten... want ik moest naar de spits van de kerk. Maar voor het zo ver was, viel de emmer aan mijn voet. Mijn linkere voet plotseling naar beneden. Dat was de emmer met gele verf. Midden in de lucht kiepte het blik om... en de verf holfde eruit als een wolk, als een enorme schaam. Met een luide smak kwam het precies neer op een politieagent... die in een glinsterende bosgeest veranderde. Hij wees naar me met zijn druppende verkeersknuppel en zei... Je zult je gerechte faam niet ontlopen. Toen... Toen kreeg ik een gevoel alsof... Alsof ik verdwenen was... Wat gebeurde er met lijken. Lijken. Hij werd de heilige toen anonimo afstand had gedaan. Hij werd de heilige toen en anonimo afstand had gedaan. Mijn die koning Noord, die slaapt nog. En, en mannelijk man, die, die volgt de, duik de duikplank lang uit. En voorziet en hij. Wat voorziet hij? Wat Deed ze? Dat weet ik niet. Nooit van haar gehoord. We dachten dat alle mensen in die tijd befaamd waren. Dat dacht ik ook. Vertel ons liever een verhaal, verhaal over Fositia... Of, ...of we brengen je naar de groenteboer... ...en die brengt je naar, de, naar de, de tegenval... Of ...en weet wat er dan gebeurt. Wat wow. is yes. yes. Adequate voorstelling of niet is niet te min en bepaald iets zou zijn te goed. Wereld van slacht zijn roepende met Hallooit me. Benen. Uitzij. U geeft weer de ja, nee Jij nou. Wereld van slacht. <Gonzalez> de Wereld van slacht zijn roepende metalen. No. moet no. Verloren. Zeg maar wat uit is. Van niet van hun iets zij... ah. zo zijn. geel als kunnen. pas. met zonde. Is het arm en boos? Lekker niet. We ah. bepaalde... Zijn tussen lijken onmogelijk is. Armen en benen. Want Wij zijn de de onderscheiden heilige onderwereld van sinterklaas. Mogelijk is op als kon. En Daar wilde ik het juist over hebben, weet je, in die dagen. Weet je, in die dagen waren alle mensen gek. Ze waren gek omdat ze te veel tijd verdeden met het denken over het raadsel. Ik sta bij de zee, ik dans. Een engel verschijnt en vertelt mij dat mijn naam Forsitia is. Varsitia. Haar droom. erg merkwaardig aangezien ik heel goed weet... dat mijn naam Forsythia is. Goed. Ik ga door met dansen. Terwijl ik dans, moet ik er steeds maar aan denken... hoe mooi ik ben. Mijn lichaam is zo ontzettend mooi... als ik spring en dartel in het zonlicht en... de zoutlucht... Plotseling verandert de zee in een zwerm insecten en de wind gaat liggen, Ik ben erg boos en ontzet omdat ik zoveel aan het dansen was. Ik begin te huilen. Een hele tijd sta ik daar te huilen. Ik denk bij mezelf: het kan niemand wat schelen of ik hier voor altijd zou staan en met hart door het lijf of niet. Dat maakt me. Och, triester En ik begin nog harder te huilen. Ik merk dat mijn tranenvloed zo groot wordt. Dat ik nu midden in een ondiep meer sta. Waar de de zee van insecten was plotseling. Dook mijn middine. Op het was adembenemend zo. Blok in als hij opdook, lopend over de zwermen, insecten sloppend door het water dat ik had gedreemd. Hij droeg een maaimachine en een stelhalters. Ik kon niet verstaan wat hij zei, want zijn stem was zo diep en zo hees. Maar niettemin wist ik dat hij iemand van enig aanzien was. We installeerden de maaimachine op het strand en we begonnen. Dat was. Zo romantisch, een bad laken te naaien. Blootseling, krop mij een zeer vreemd gevoel. De engel stond me uit te lachen, diezelfde engel die me mijn naam had verteld. Ik voel me onuitsprekelijk vernederd vanwege die lachende engel. Dan ben ik ergens, ergens anders in een leme misschien. Oh, vooral om me heen zijn verkeerslichten. En ik weet hè, dat ik de meest befaamde schoonheid van het hele land ben. Befaamde zelfs dan Anna-Carolina. Ik denk me naar de prinses die naast me zit om haar te voor de diamante tiara. Maar plotseling veranderde ze in een pad. Heimelijk moet ik lachen. Hè? Maar ik heb voldoende tegenwoordigheid van geest. Hè? Om net te doen of ik niets vreemds opmerk. Iedereen maakt mij complimenten over mijn mooie teennagels. Ik ben erg vriendelijk. Ik geniet altijd van mijn dromen. Alleen deze droom liep. Vreemd af een paar minuten nadat de prinses in een pad was... Veranderd, veranderde ik op mijn buurt in een Vertel een... ons liever een verhaal over Forcythia of, of we brengen je naar de groenteboer en die brengt je, je naar de tegenval en Ik weet wat er dan gebeurt. Prinses, haar bekentenis. Ik, ik moet iets bekennen. Ik heb de rest van de rollade opgegeten. Ik kon er niet afblijven. Jullie hebben nog geen idee van hoe wanhopig ik was. Ik moest en ik zou het hebben. Ik voel me zo... Ik, ik heb het helemaal opgegeten. Ik schrok het naar binnen. Schaamteloos. En ik heb zelfs het bord nog afgelikt. Ik wist dat iemand me zou zien toen ik het deed. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Ik voel me zo, ik voel me zo afgrijselijk. <middels> Kunnen jullie het ooit over je hart verkrijgen om me te vergeven? Het is allemaal zo ontzettend vernederend. Op een dag liep Lijkwaard door de woestijn. Hij kwam bij een emmer. In de emmer. Daar was een woud. Hij liep het woud in. En midden in het woud daar stond een kachel. Een kachel? Ja, een kachel. Wat heeft dat met voor te maken? Het is nacht. De maan schijnt over die berghelin. Op het geluid van die boonkikkers is de absolute roost. Morgana Fee, haar droom. In die windmolen brandt licht. En op die een of andere manier weet ik dat er een kind in die windmolen zit. En dat ik dat kind ben. Ik zou graag naar dit raam gaan en naar binnen glouren, maar plotseling wordt jouw mogelijkheid van dat verlangen even zo spreken voor mij als mijn dondergraat. Ik staar door een binnenweb naar de maan en ik begin op die gloeiing, die flauwe silhouetten van een groep meisjes te onderscheiden. Die elkaar, van die gaan horen en dansen, hop hop. Ik vraag me een ogenblik af, wie het zouden kunnen zijn. Als ik dat doe, gaan ze abrupt op en staren ze naar mij terug. De hele tijd staren we naar elkaar in gedachten verzonken. Ik weet dat ze bang zijn. Ik zou graag willen dat ze weer gingen dansen. Hop, hop. En dat ze gelukkig zijn. Maar ik weet dat ze niet in staat zijn zich te vermaken... zolang ik naar ze staat te kijken. Okay. Nou, heb ik er ja nog een slag van om dingen te veranderen. Zelfs in mijn dromen kan ik dingen veranderen. En zo veranderde ik mijzelf in een vogel. En ik streek hoog op een beek van die windmolen neer. Het was zo stil dat ik ver weg het geluid van een naaimachine kon horen. Ik zag die meisjes wegleggen. Mijn toerkracht en spijt kon ik niet zorgen dat ze bleven. Er stak een wind op, een wind uit het noorden. Ik was er alleen. Plotseling tok er een groep herten op aan de rand van het fout. Een van geen een grote gerteboek heeft zijn kop en znover in die lucht. Hij roept gevaar, maar hij wist niet waar het gevaar was. Ik zat op een biek van die windmolen en vroeg me af wat ik moest doen. De gerten verdwenen weer in het woud. En ik merkte dat er verschillende mensen waren die als standbeelden en in het veld stonden. Anonymo was erbij, evenals Laikwa. En Anna Carolina stond in de houding van een Romeinse Victoria. Ze had een maiskalf in haar hand. Ik viel in slaap. Toen ik wakker werd, liep ik door de straten van een stad. Ik kon niet zeggen of het ochtend of avond was. Wacht, het deed er weinig toe liggen. Ik voerde mijn panters me. Die dan gewoon lijnen en rokten en tegen voorbijgaanders gronden. Wauw, wauw. Mijn kraaien, wauw, wauw. Waarom is koud? is neergestreken. En ik bezeide die straten met punaisen. <lacht> niemand merkte ons op. <lacht> Elke keer als een punaisen die blauwe raakte, barst op die plaats een enorme rozenstroik omhoog. Hoe meer punaisen ik zeide, hoe lichter die straat werd. En toch geen niemand iets te merken. Het <lacht> was of een panther. Mijn rozen, mijn toenijden en ik zelf onzichtbaar waren. Wat heeft dat met de vorige jaar te maken? Uh, daar wilde ik het juist over hebben. In de kachel was een oceaan en lijk was stapte in een boot. En voer Oceaan op op en 40 dagen. En voerde, de... voerde Oceaan op voer en 40, 40, 40 dagen. Toen oh, kwam hij bij. Een en dan was zo langzaam land uit de boekebole. Boekebole. De Daarom trok hij zijn bot. Voor een ogenblik om befaam te zijn en viel in slaap. Dit is het beeld van de kruipende Jupiter. Gelieve niet te roken. Het beeld is hoogst brandbaar. De beeldhouwer breed geladen. Goot dit meesterwerk... Uit het laat diamant. Uit een achtergelaten opslag van hoog explosieven. Opvallend zijn de breed golvende rondingen en de lineaire lijnen. Het kostte Sint-Breed geladen vele jaren om zijn techniek zo ver te ontwikkelen. Dat hij het geheel zonder beeldhouden kon stellen. Dat was uiteraard van het begin af zijn doel geweest. Hij drijft nu een restaurant op de Antille. De figuur van de schrijvende Jupiter. De scherpe, de scherpe, de scherpe, de scherpe, de de Zoals die is weergegeven in de Marginalia... van Hendrik Kitt, de waterfitter. Als u goed kijkt, zal het u opvallen... dat de verbinding van arm en buik... stevig ontklemd is door een wasknijper. Zou men de wasknijper wegnemen... ...dan zou de arm er zonder twijfel afvallen. Dit soort briljante improvisaties... ...zijn kenmerkend voor het werk van Sint Breed geladen. Dit is misschien wel het meest befaamde beeldhouwwerk ter wereld. De mensen kwamen vanuit Battle Creek, Michigan... Om het te bewonderen. Hey, fünf, mm -hmm. ]その en en de Zonder het de Toch zonder dit is misschien wel het meest befaamde beeldhouwwerk ter wereld. De mensen kwamen vanuit Battle Creek, Michigan. Om het te bewonderen. Het lijkt wel een droom. Nee, Anonimo had de droom. Maar dat is een ander verhaal. We hadden een visioen. En dit is wat we zagen. Een, een, een hop ho met het hoofd van een maan. met het ho ho ho hoofd van een man. Een hoogschelf met een koe. met wielen waar de poten moesten ho zitten. Een schoorsteenpijp die als een rietje ho rook uit, uit de lucht, lucht. zo. <truh> uh, uh, een volk. Het spitsen. Vaak. Ha, ha, harmonica's ad. rechter schoen aan de linkervoet droeg. En de linkervoet aan de rechter schoen. Ons, dat zijn gezicht de binnenste buiten kon doen. Linkersvoets. Sluiten zien we de linkervoog. wereld op zijn kant. Vaag. Verward. Dat, dat van, harmonica's zijn aanbod, Is als Alsof je toren. In lijm gekocht. Glas Plinter. Het Kijk. is alsof je door ah, een glas te kijken. Als we onze rechter oog sluiten, zien we niets. Tenzij Als we ons te Aan linker oog dicht op open doen. Zien we? Eh, eh, ernstig. Het was niet Ook... ernstig. Ons, visioen, Als... heeft ons, eh, ons eh? visioen heeft ons heel oh, ik gelukkig ben. gemaakt. En de prinses? Die was dood. Hoe dan hij ook... Hij kwam wat wakker. Hij ging waard. weg het, wakker, het eiland over. Zo bij Australië uit, hoe dan ook. Hij liep en liep en liep en liep... tot hij bij de plaats kwam waar die Forsythia aan de tuin zag staan... om de, de bloemen te besproeien. Wie bent u, vroeg hij. Ik ben Forsythia, antwoordde ben? ze. U, vroeg hij... Ik ben Voorzietia, antwoordde ze. Wie bent u? vroeg ze. Ik ben Lijkwa, zei hij. Lijkwa. Nou, zei hij. Nou, daar nou, vergist hij zich dan in. In werkelijkheid was die koning Not, die weer eens aan het slaapwandelen was. Dus bracht Voorzietia hem naar huis en legde hem in bed. Want zie, op dat moment was Lijkwa al een dus bracht voor hem naar huis en legde hem in bed. Want zie je, op dat moment was lijkt wel een heilige geworden. Geen en geen heilige die zichzelf respecteert. Overvallen zou moeten zijn door de dood overvallen. Ik wil het worden. Juist degene blijven wat...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 u heeft Voorcitya Anonimo ontmoet? Ze heeft hem nooit ontmoet. Hoe kunt u dan het feit van uw latere huwelijk verklaren? Ik dacht dat ze met mannelijk man getrouwd was. U heeft zich u vergist. Heeft zich vergist? Ik heb me vergist. Anonimo, syndroom. droom. Op mijn naam is de kamer leeg. Alle andere mensen dragen snorren. Eén van hen is nog befaamder dan ik. Ik heb nooit van hem gehoord. De zon kwam achter de bomen vandaan. Maar op hetzelfde ogenblik was het ineens onuitsprekelijk donker. Ik huiver... Er was iets mis. Er was iets verschrikkelijks mis. Ik probeer me mijn opdracht te herinneren. Want ik weet dat iemand me hierheen heeft gestuurd. Maar waarvoor? Ik hoor... Ik hoor de koning over me praten. Alleen hij praat in werkelijkheid over Leonardo da Vinci. Hieruit leid ik af dat ik Leonardo da Vinci ben geworden. Alleen... In de droom ben ik geen groot kunstenaar, maar ik ben in plaats daarvan een bekende bandido. Ik heb dood en verderf gezaaid in de hele streek, die zich als een levende landkaart voor mij uitstrekt. Maar mede-bandido's zijn gekleed in prachtige gewaden en eh, dansen met z'n groene meisjes rond een geweldig vuur. Ik ben in mijn sas. Plotseling... Besefte ik wat er mis was. Degene die zelfs nog bevander was dan ik... ...was niemand anders dan, lijkwaar. Hij was gekleed als een cowboy. Op mijn naam was de kamer leeg! We zakten. Allemaal op handen en knieën. We doopten. Onze kleine zilveren bekers... waarop staat... obscuriteit. In de werkelijkheid... is de ketel gevuld met olijfolie. We zalven lijkwaars cowboylaarzen met olijfolie. Lijkwaar kijkt met woeste blik op ons neer. Maar hij zegt... geen woord. Iedereen is... zeer. Eva. Degene die de droom uitvond, wie dat ook was. Die was getrouwd met voor Maar de droom, maar was, de nog droom was, was nog niet uitgevonden. niet uitgevonden. Weet je dat? Weet je dat. Zeker. zeker? Absoluut. Ik, voor Gezond van geest. Min of meer. En schoon van lichaam. Beken je bij ik, dat ik. In de nacht van de 35e, onwelvoegelijkheden heb begaan met achtereenvolgens Koning Naad, de clown en mannelijk man. In die volgorde, ook heb ik in de fruitsalade gespuugd toen niemand keek en ik heb een liter yoghurt uit de ijskast gestolen. Ik kon er niets aan doen. Mijn liefde voor yoghurt gaat alle perken van fatsoen de. Buiten. Het was een schandelijke daad. Het enige wat ik kan doen is nederig om vergiffenis vragen. En mezelf aan de genade van het Hof overgeven. Misschien heeft wat Gana ons wel allemaal in padden veranderd? Daarmee zou de kachel in het woud niet verklaard zijn en bovendien, we zijn nog steeds allemaal befaamd. Beetjes maatjes, de maatjes, de maatjes, de beetjes de maatjes, de maatjes, de maatjes, de maatjes, de maatjes, de de de de en de klauw... lang geleden, Eens, lang was, er een geleden een clown. was er een klauw. Dat, dat was voor de uitvinding de van de, de houtnerf. Hij was zo befaamd dat nooit iemand van hem had gehoord. Net als Anonimo besloot hij, besloot hij te gaan werken. Maar op dat, was dat moment was er geen sprake van werk te doen. Meer te doen. Want alle en schoenen en wanden waren en gaan slapen, waren in de en slapen in de kast. Dus, dus was er, er niets voor die armen. Voor Roest. de arme trieste. Klauw, te doen. Klauw. Zeventien eetjes te hard. Achtte eetjes benauwd. Niegen eetjes benauwd. Eén eetje te daad. Drie eetjes. Dus al drie eetjes voor. En wat gebeurde er toen? Niets. Hoe bedoel je niets? Er moet iets gebeurd zijn. Nou. Het gebeurde niet. Dit is het beeld van de stervende stenenbikker. Het werd vervaardigd door Metagorgon uit de gestampte botten van Stenenbikker en zijn assistenten. 4000 jaar geleden. Het weegt vier ons... ...en is twee centimeter hoog. Het beeld geeft geen licht in het donker. Metagorgon werkte een halve minuut aan dit beeld. Het werd verkocht aan koning Not... ...voor drie mottenballen... ...en een vuile paardendeken. De vorige eigenaar... Een zigeuner bidt in de mottenballen om zeker te zijn dat ze echt waren. Dit is, zonder enige twijfel, het meest befaamde standbeeld ter wereld. Eén eetje te bal, twee eetjes te zet, drie de eetjes te weg. Vier beetjes te bad, te bad, zes beetjes stort. zeven beetjes te hard, acht beetjes, benoog, negen beetjes, Uitje, de clown het raadsof. Het raadsel, daar wilde ik het juist over hebben. Het raadsel verklaart waarom de mensen gek waren. Vertel het raadsel dan. Als ik het me goed herinner, ging het ongeveer zo... Ik wens niet langer met deze onzin door te gaan, daarom ik... Ik, bij deze, ten overstaan van u allen in het... Maar... Ik ben niet langer befaamd. <middels> Erger nog. Ik ben al verscheidene jaren niet meer befaamd geweest. Het was allemaal komedie en het werk. De, tot nu toe, al die jaren. En nooit kreeg gij het door tot nu toe. verban me uit uw midden als je niet anders kunt. Maar ik zal tenminste heen gaan als vrij man. Het geen meer is dan ik van de meeste van u kan zeggen. Gij... Onverlaten. Ik kan deze charade. aden niet langer verdragen. Lang nadat mijn voorbeeld hier in uw gegeven totaal. vergeten zal zijn. zal de dierbare herinnering aan uw kameraden. voortleven. leven. Zulk een lot benijden... u. niet. Eetje. In die dagen voor de uitwinning van de ramen leefden alle mensen voor altijd. Daarom waren ze ook befaamd en ondersteboven, trouwens. Het was pas na de grote stap van Anonimo om zich rechterkant boven te keren, dat de mensen beseften hoe het was. Ze waren geweest om al die jaren ondersteboven te lopen. Dat was tussen haakjes de reden waarom de clown helemaal geen verhaaltjes of grappen wist. Dat begrijpen we niet. Nou, zie je, in die dagen had Borgaan 300 aandelen van die Algemene Kunstledenmaten-BV. Zodat ze vier keer per jaar met vakantie kon. Ze ging altijd naar de plaats waar de steenlawine de stad had bedolven. Daar hadden de mensen gewoond die niet befaamd waren. Op de dag van de Grote niets begon de lawine. En 25 dagen lang bleven de stenen komen. Er waren hopen stenen in die dagen. Wat heeft dat met het raadsel te maken? Knopen, Punezes, rozen en doornen, knopen en toornen, schijnen verloren. Zonder scherp Punezes en doornen, knopen de hoogste mensen met zonder Punezes en doornen. Die vang eist, kreeg, zonder de steek op de heen. Toch moeten weetragen Punezes en doornen. Nanne Caroline, de prinses nu was in het ziekenhuis waar te willen van het haar geslacht. vivisectie werd toegepast op haar eeldknobbels. En koning Nat? Vraag het hemzelf. En Morgane V, die vond de knoop uit. En mannelijk man... Wie is mannelijk man? Wat een belachelijke man! Om de aan te de term op de op manieren, het als de de de de aardige mentale bewildering, dat zich op een van de mensen Hou dan, dan hoe ging het met de clown? Kom om in dit verband sla de duidelijk op de parkepermutatie permutatie van ongelijksoortige zo of voorwerpen op gelijksoortige manieren. met als de hoe de exploratie van de oog. Verdadige mentaal alle beeldenis welke zich op een aan geen zijde van het menselijk gebaar. Maar de clown dan? Hoe ging het met de clown? De naam van de clown, ik bedoel van de plaag, was obscuriteit. En het raadsel? Welk raadsel bedoel je toch? Eens... Op een, Op een dag kwamen alle mensen bij elkaar in het kasteel. Dat was vanwege de plaag de obscuriteit. We zaten bij een en vertelden verhalen over elkaar. Op het laatst ontdekten ze dat de obscuriteit in hun midden was. En toen voelden ze zich allemaal zo gekrenkt dat ze prompt in beelden veranderden. Wat heeft dat met de grote nies te maken? En anonimo. Hier ben ik. Ik stond op een heuveltop. Plotseling braken voor mijn ogen de hemelen open. Aan geen zijde was nog meer hemel, alleen donkere. Ook die hemel brak open en onthulde een enorme tuin. Een Franse tuin, zoals men die aantrof in de 17e eeuw. Het was de 17e eeuw. Het was wonderlijk. Kerken schoten op als zonnebloemen. Het land fronste zijn wenkbrauwen en de dijken waren geboren. Kanalen repten zich door het landschap als enorme mollen. Schitterende huizen sprongen op uit de lege velden. Voor mijn ogen verschenen vlote zeilschepen... als insecten die uit hun kokon kropen en spreiden hun vleugels... Figuurlijk gesproken, dan, en spoedde zich over de golven. Vlijtige burgers in hun handelshuizen handelden. Boeren met turftrappers en enorme ellebogen dartelden rond. Kunstenaars en ambachtslieden woegden met noeste ijver. Mensen zongen, baden, werkten, aten, maakten meer mensen, voeren wel. Heel deze baaierd van menselijk gekrioel schoot in een fantasmagorisch ogenblik door mijn geest. Met al de ingetogen pracht en praal van een ritueel. Toen was het voorbij. Ik heb nooit meer zo'n visioen gehad. Daar wilde ik het juist over hebben ik heb net een opwindende nieuwe uitvinding uitgevonden. Wie is het? Het heet, het heet Obscuriteit. Het in Arkadië geheet. de onze wederzijdse obscuriteit, onze ingetogen en legendarische terugtocht achter de samenzwerende vleugeldeuren in het verflauwen duister van linnen en brokaat. Onze voorbijgaande falen is gelijk de herinnering van een bom. Zo vaak verhaald dat zij haar betekenis heeft verloren. Onze betekenis is dat verlies geworden. Dat verlies. Onze betekenis. Wij zijn geworden de vergaanresten resten van overdaad. We dromen onze wederzijdse obscuriteit. De koning slaapt. En ik kwel de wereld met het tedere uiteinde van mijn teleurstelling. De wereld herinnert ons aan ons lot... Een de wereld daarom. Nooit aan gehoord. Het is een nieuwe uitvinding, weet je. Wat goed okay. Dat weet ik nog. Dat weet ik niet goed, Het is een nieuwe, is een uitvinding, een nieuwe weet je? uitvinding, weet je. Nou, het verwonderde, het me. verwonderde me, dat nou, weet ik Dat weet ik ik vergt wel enige uitleg. Een anonimo. Een anonimo. In ieder werd geval. Iets. In ieder geval. Nou, dat vergt wel enige uitleg. Geval. Nou, dat vergt wel enige uitleg. Ik nou, dat Het iets. Voor altijd Wij zullen allen vergt wel enige uitleg. Ik heb nooit meer. Werd iets? We zullen allen... Heb en koning Not. Nooit meer. Ooit. Nou, daarna vond hij zijn vader en moeder uit en vermoordde hij de klok. Voor. Altijd. Befaamd. En mooi. Vond hij zijn vader en moeder uit zijn en vermoordde de klok. Zo'n visioen gehad. We moeten proberen te denken aan. En koning Not. Onze roeping. En koning Noord. En wat gebeurde er daarna? Nou, daarna vond... Hij... En koning Noord. Zijn... Onze roeping. Vader en moeder. Nou, uit. daarna vond hij zijn vader en, klok. en moeder uit. Die slaapt. Vermoedde de klok? Die slaapt. Precies. nog? Bent u wakker gebleven? Ja, dat was de jaren 70. 1974, Fama Combinatoria. Uitgezonden door de KRO. Een, uh, het is een, een werkstuk van John Wellman, uh, vertaald door Han Meijer en in de regie van Annemarie Prins. Er belde al uh, vrij snel dit uur iemand op. En die zei, kunt u dan niet... Uh, dit is de jaren 70, maar kunt u niet hoorspelen uit de jaren zestig uitzenden... Ik doe mijn best. Maar ik dacht, het is ook niet mijn cup of tea... maar het, misschien zijn er toch wel mensen die dit mooi vinden. Het was hartstikke hip in de jaren zeventig. naar nou, mijn idee. Goed, uh, volgende week krijgen we... Um, volgens mij heb ik dan een hele mooie Frans Kafka... de gedaanteverwisseling. Heel mooi gemaakt. Maar dat is volgende week. Maar misschien ga ik dus ook wel uh, samen met um, woord.nl... die vrijdagavond de uitzenden, uh, de hobbit meepikken. Maar dat weet ik niet. Moet ik even iets overleggen? En ik. Nou, goed. We zien wel. Hé, hey, tot zo, hè. Volgende week.